Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de Ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 10 uur. Dit is Juris Stubenitski met het NOS-journaal. De politie van Dordrecht is op zoek naar de man of vrouw die woensdag aan de deur kwam bij Millie Boele, het meisje dat sindsdien spoorloos is. Volgens haar vader belde ze rond half zes s avonds nog met haar moeder. En Millie beëindigde dat telefoongesprek met de opmerking dat er iemand aan de deur was. De politie heeft nog geen idee wie dat geweest kan zijn. Bij de politie zijn over de vermissing van het twaalfjarige meisje ongeveer 80 tips binnengekomen. Maar een doorbraak in het onderzoek hebben die nog niet opgeleverd. Herman van Veen heeft de edison Euvreprijs voor de kleinkunst gekregen. Het bronzen beeldje werd uitgereikt door zijn collega Paul van Vliet... Van Veen kreeg de prijs na een feestelijke voorstelling in Theater Carré... waar hij zijn 65ste verjaardag vierde met familie en vrienden. De organisatie van de Edisons roemt Van Veen om zijn enorme oeuvre... en zijn buitengewone verdiensten voor de Nederlandse muziek. Zingen, vioolspelen en schrijven maken hem tot een veelzijdige artiest, zegt de organisatie. Het is de tweede keer dat de Edison Prijs voor de kleinkunst is uitgereikt. In 2006 ging hij naar Ramses Chaffee... In Frankrijk staat de linkse oppositie op winst bij de regionale verkiezingen die daar vandaag zijn gehouden. Volgens de exitpolls komen de socialisten en andere linkse partijen samen uit op ongeveer 53 procent... tegenover 27 procent voor de centrumrechtse partij van president Sarkozy en zijn bondgenoten. De linkse oppositie had ertoe opgeroepen Sarkozy af te straffen... die inmiddels de helft van zijn amstermijn erop heeft zitten. De werkloosheid in Frankrijk is opgelopen tot meer dan 10% van de beroepsbevolking. En burgers maken zich zorgen over de veiligheid op straat. Ruim 44 miljoen Fransen konden hun stem uitbrengen voor de parlementen van de 26 regio's. Het weer, vanavond af en toe regen, vannacht kan het in het noordoosten licht gaan vriezen. Morgen veel bewolking en regen en het wordt dan zo'n 7 graden. Dit was het. Now heeft, heeft het al 20 jaar en jij beleefd jij het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. ZFM nice. met nu. Met That's happy. Om karamindo Samyukta strength. joy Aflevering 663. een dit uur werd geopend. Even kijken. Door Samaya met Surrender. Van het label Oriane Music. We gaan door met Osho.nl. En oftewel het New Earth Records label. Met Shambala. En dat is een verzamelse day. We gaan naar track 2 luisteren. En track 2 is... Turku. Kom Kandu kan niet mon. Felassing. Kandia, kandia, zelbo. No, Well See my Indian queen, and it's hard on the beach or shame. Price met uh, The Eisler of Dreaming. Kate Price uh, maakt muziek bij Oomtown. Town al heel uh, wat jaren geleden. En uh, een van de Keltische muzikale koningen, zeg ik altijd maar. We gaan afsluiten met Blue Night Night Talk. En de nacht die komt eraan, dus een mooie toepasselijke afsluiting. The Night uh, Talk is van het label wat niet meer bestaat... Uh, Easy Digit Music. Mijn naam is Ben Veug en ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma. Tap Zappie en graag tot de volgende keer. Dag.